De honden door Nikolai Gejtov. Vertaling Rob Gerards. Hé, hey, Nacho. Ben je binnen? Ja, ik maak mijn laarzen vast. Maar waarom sta je zo te balken, Hangwang? Ik mag het nog niet aan doen van Ezo. En waarom gaat hij zo tekeer? Als je even wacht dat ik hem vastgebonden heb, zal ik het je vertellen. Zo, daar ben ik dan. Jij ja, wil we weten... waarom een ezel balkt. Nou, omdat hij verdriet heeft. Hij houdt. Maar je kunt een ezel de mond niet snoren. Je kunt hem niet met een grauwe en een snouwe maken, zoals ons. Een ezel is niet bang. Dus als hij behoefte heeft om te balken, dan doet hij dat. Als dat je nog zo'n grote waffel op... Ja, man, het is al goed. Vertel liever of je maïsmeel hebt meegebracht. Met ingang van vandaag... krijgen we minder mail toegewezen. Met de groeten van de voorzitter. Oh ja... En heeft hij erbij verteld waar we de honden dan mee moeten voeren. Ze hebben gisteren naar laatste mail gehad. Waar we ze mee moeten voeren? Met niks. Het bestuur heeft besloten alle honden te schrappen. Te... Wat? Te schrappen. Weg te rationaliseren. Het bezuiniging, broertje. Dat betekent dus... Dat betekent... Dat we ze moeten. Om te beginnen, een van de twee. Het wapen hebben ze dan meteen meegegeven. Hier. Een revolver. En hier heb ik het ons. Lees maar als je wil. Hé, hey, zwart of wit. Ja, hou maar, Marco. Broertje van me. Pff, eigenlijk moesten we allemaal houden. Natuurlijk heb ik geprobeerd om ze tot andere gedachten te brengen. Wat betekenen nou twee honden vergelijken met driehonderd schapen, heb ik tegen ze gezegd. Als we schapen willen houden, hebben we nou eenmaal honden nodig. Een kudde schapen zonder honden, zoiets heeft nog nooit bestaan. En als we honden hebben, moet er ook voor voor ze zijn. Ja, dat heb ik allemaal tegen ze gezegd. Toen sprong de boekhouwer over hen. zei hij, als het om één hond ging, zouden we nog een oogje dicht kunnen knijpen. Maar het gaat om negen kudden, elk met twee honden, dus dat zijn achttien honden. Elke hond krijgt 200 gram per dag, dat is bij elkaar 3,6 kilo. We hebben die inkkoelies van de coöperatie uitgerekend, dat ze 1,8 kilo maïsmeel kunnen sparen als ze de helft van de honden verdwijnt. En dat betekent per jaar, wacht even, ik heb het voor je opgeschreven... Dat betekent per jaar 657 kilo. Tegen de prijs van 20 stotinki de kilo, dat levert dus een winst op van 131 lewa en 40 stotinki. Hé, hey, luister je eigenlijk? Heb je drank meegebracht, Ja, halve liter. Met veel moeite. Onze mensen hebben hun tabak afgerekend gekregen. En dan storten ze zich gewoon in de drank. Je neem maar. Je had het best eens uh, proos kunnen zeggen. Heb je de voorzitter echt wel goed je mening gezegd? Weet je wat ik gezegd heb? Het vorige jaar hebben jullie twintig oppers zo laten verrotten. Voor de opbrengst van één opper kun je voor niet voor tien, maar voor honderdtien honden kopen. Dat heb ik gezegd. Maar, maar die flesjes. Dat was toch duidelijk, hè? Iedereen sprong er ook op. Dat wil zeggen, een paar bleven er zitten en die knikten. Maar de boekhouder, je kent hem nog niet. Dat is ook maar een van de jonge bedweters. Die schreeuwde dat de besparing al in het bestuur was geweest en was aangenomen. zodat er niks meer aan te veranderen viel. En anderen riepen dat er geen honden meer nodig hebben. omdat alle wolven al lang uitgeroeid zijn. Nou, de klisten met elkaar heen, dus ik weet ook niet precies wat er allemaal geleuterd is. Maar het eindresultaat was. de leiding heeft besloten dat elke tweede hond direct geliquideerd moet worden. Dus, waar twee honden zijn, moet er één weg. Het liquideren moet jij dan maar doen. Ik kan dat niet. Waarom ik? Mijn hand beeft te veel. Ik zou hem niet raken. Mijn manier ook anders, kijk maar. Nou, drink toch wat, dan wordt hij wel weer rustig. Al zou ik me volgieten, dan zou er nog niks veranderen. Een hond schrappen. Een hond, hoe bestaat het? Een dier dat eet uit je hand en je jarenlang heeft beschermd. Schrappen. Neerschieten Misschien blijkt ons dat de neerschieten bespaard Hoezo? Nou, het gaat er alleen maar om dat die hond weg moet nou, Dan doen we hem toch weg En waar moet hij dan naartoe? Er komen hier waar genoeg toeristen voorbij We geven hem gewoon cadeau Stadsmensen mensen houden van honden Ja niet van schepers Ze zouden nog eerder een wolf nemen Of een klein schoothondje. Nou, Waarom brengen we hem dan niet gewoon naar het dorp? Nou, nou wie dan wel? Aan jouw huis? Jij denkt niet met je verstand maar met die hangwang van je als jij zo'n zenuwpees van een schoondochter had als ik, zou je wel anders praten. Als, je, als, als die een hond alleen maar hoort blaffen, flitsen ze al tegen de zoldering. En wat doet een hond als hij vastlegt? Blaffen? Brouwens heeft over een mooie kleden liggen. Je durft bijna niet meer te lopen. De tijd is voorbij, dat in huis honden blachten en ezels in de tuin rondscharrelden. Nou, heerst er orde. Ja. Schoondochter, praat me er niet van. En we kunnen hem ook, ook flink diep het bos in brengen. Dan zou je hem naar het eind van de wereld brengen. Hij kwam toch weer terug. Nee, Ik bedoel eigenlijk wat anders. Als we hem naar het wildrivier brengen, kende van een palm dat de jachtopziener hem naar de andere wereld helpt. Wij merken er dan niks van. En, en we hoeven ons ook niet zo rottig te voelen. Rottig voelen? Is dat jouw enige probleem? Probleem? <laughs> probleem. Het probleem hebben anderen al voor ons opgelost. De dood van ons is voor je, zwart of wit. We moeten naar de schapen kijken. Probeer maar vast te leren blaffen. Vandaag op morgen neemt ons de andere hond ook nog af. Het is bijna tien uur. Er zal zoveel hier zijn. Wie? De controleur voor de veeteelt vanwege... ...die was ook alweer... Nou oh ja, vanwege controle op de uitvoering van het besluit van de leiding van de coöperatie. Waarom heb je me dat niet meteen verteld? Alles tegelijk. Kleine aapjes verteren beter. Verteert jouw vergift dan beter. Nou ja, jij kan er ook niks aan doen. Jij bent de giftmenger niet, je deelt het alleen maar uit. Proost, hang bang. Ja, proost. Zeg. Geef die controleur het pistool. Dan kan die het van mezelf altijd. Ja, dat zou je doen, overigens, daar maar op. Het draait is zelf niet waarom. Uh, heb je nog een beetje uh, maïsmeel? Een klein beetje maar. Wat wou je daarmee doen? Aan nou, om te geven. Als afscheid. Sharo! Sharo, kutra, hier! Kom! Hij komt op het van. Kom! Kom! Ah, kom maar. Ah, braaf. Braaf, Sharo. Eh, waarom heb jij gisteravond zo gejankt, hè, Het was Sharo niet, dat was Kutra. Oh, nou, waarom heb jij nou zo gejankt, hè? Kutra, hé. Hey. Hij <laughs> keert koud, Yogi. <laughs> dan moet je toch eens kijken, Nacho. Hoe verstandig Kutra uit de ogen kijkt. Geef een stukje spek. Wat is het? Nou wel, eh, op de plank, schiet een beetje op. Die lamp zal dan elk ogenblik hier zijn. Oh, je mond, man. Je kwetst veel te veel. Ja, zie je, je hart gaat is slechts een vak een troost. Opdag is omdat het mijn hart geen pijn doet. Niet één, maar wel tien stenen liggen erop. Ja. Ah, <laughs> ze hebben het feestmaal al geroken. Kijk eens, hè, Charo. Charo kwispelt met zijn staart. <laughs> Senacho, wanneer is scooter de staart eigenlijk kwijtgeraakt? In 1958. Denk je dat ze precies in de Zoiets vergeet je niet. Het was boven bij de kromme holm waar later de bliksem ingeslagen is. In het dal hing de nevel. En boven was het helder en er viel hele fijne sneeuw. En toen? Een van de honden sloeg aan. Ik was net bezig mijn veters vast te maken, net als daarnet. Ik ging naar buiten en, en er was niks te zien. Maar de schapen in de stal liepen onrustig heen en weer. En ze waren ergens bang voor. Nou, ik, ik pakte mijn stok en liep achter de hond aan. In drie sprongen was ik over de akker. Ik liep langs de heg en toen opeens zag ik een wolf staan. Hij liet zijn tanden zien, staarde me aan en, en wachtte op me. Het kring was zo groot als een kalf. Ik liep zo vlug dat ik mijn vaart niet kon inhouden... want de weg helde naar beneden... en ik had nieuwe schoenen aan met gladde zolen en dat in de verse sneeuw. Ik de wolf rechtstreeks voor zijn muil. Toen dook Koetra ineens op... Ze sprong bovenop de wolf, die zich vliegelsvlug omdraaide. En ik, ik gaf de wolf een mep met mijn stok, en toen begon het gevecht. Als hij mij wilde aanvallen, beet koetra hem. En als hij zich naar Kutra draaide, sloeg ik erop los. Hard dat zo'n wolvenkop is. Ik baarde in bloed en zweet toen ik hem eindelijk in elkaar geslagen had. Maar die arme Kutra kwam er niet zo best af. Ze was in het gevecht als staart kwijtgeraakt. Een reus zonder staart gaat nog, maar een teef. Arm dier. Ze heeft het haar hele leven met haar mee moeten dragen. Ja, dat kan ik begrijpen. Die boven houden, die van reu houden van een teef zonder staart. Die minachtte hè. Dat ondervond Koetera ook. En sindsdien wijkt ze niet meer van mijn zijde. Als het koud is in de hut, ligt ze op mijn voeten om ze te warmen. En als mijn gezicht koud is, verwarmt ze het met haar adem. Als ik niemand heb om iets tegen te zeggen, dan praat ze gewoon met me. Ja, Sharo <laughs> is net zo trouw. Kijk maar. En dat is niet Het is dan wel zo dat. Uh, Kutra je leven redden, maar ze kijkt wel naar je handen. Of je die misschien wat toestopt. Geef mij zo'n stuk brood. Dan moet je eens kijken wat Sharo doet. Maakt nou, zie hier? het? <laughs> ja, jochie, ja, hij kijkt maar alleen maar aan. Dat is nou Sharo. Een nee. hond hoeft je niet naar zijn ogen te kijken. Hij moet sterk zijn, hij kan zich tegen je aandrukken. En niet altijd naar de eten gluren. En geef me die bak met voeders. Kom, kom Shadow. Kom, kom. He, eet maar lekker, jongens. En wat doen wij, broertje? Wij schudden ons zelfs nog een slok. De gezondheid, vriend. Het leven is toch een ingewikkelde bedoeling, Harlan. Weet oh. je, ik vraag me dit. Hou toch op, alsjeblieft. Als een mens zich wat begint af te vragen, is het meestal met hem gedaan. Maar ik zit bastel vol vragen. Als je met alle geweld moet vragen, vraag mij dan maar. Nooit jezelf vragen stellen. Dat is net als roepen in een leeg vat. Je eigen woorden klinken terug. Een antwoord krijg je toch nooit. Heb jij dan nooit Tuurlijk, vragen? tuurlijk. Toen ik... Toen je wat? Ah, laat maar zitten. Nou, wat heb je dan wel voor vragen? Over mijn zoons en mijn schoondochters, bijvoorbeeld. Ik kan je mensen met ze opschieten? Oh, zou best gaan. Als ik maar een uier had. Wat zeg ik? één? Liefst tien. Eén voor jou, lieve schoondochter... en één voor jou, mijn brave zoon... En dan nog een voor mijn kleinzoon en voor mijn andere schoondochter. En allemaal maar trekken en melken. Ik geloof dat behalve mijn moeder... alleen de honden ooit aanhankelijk zijn geweest. Zo... zo zonder bijbedoelingen, weet je. Hier Kutra, Koutra. Heet maar lekker op. Uh, hier, Charo. Kom. Dan moet je dat nou maar zien. Laat ze er gewoon voor me staan. Die lelijke hangbang. Honden stellen niet zulke hoge eisen als... Als vrouwen, wil je zeggen. Nou, dat is voor mij geen nieuws. Hoor, dat is die. Laat mij maar met hem praten. Zijn jullie daar? Ja, wij zijn hier. Kom maar binnen. Zijn de mensen wat allemaal traag al geweest? ja. 1200 levend gewicht hebben ze afgevoerd. Mooi, dan punt twee. Heb je er verteld wat het bestuur over de honden besloten heeft, Bang Jawel. Luister eens, controleur. Ik heb de zaak nog eens overdacht en ik ben besloten... Sinds wanneer besluit jij? Je hebt niks meer te besluiten als er al een besluit genomen is. Een moment. Jij kunt twee momenten voor me krijgen. Maar besluit is besluit. Het gaat hier om rationaliseringsmaatregelen. En als het daarom gaat, bestaan er geen uitzonderingen. Jij wilt dus op jouw terrein besparingen invoeren? Hè? Daar komt het wel op neer, ja. Goed, daar kan ik inkomen. Maar... En om nou maar meteen de koe bij de horens te pakken, heb je besloten... Ik heb niks besloten. Het bestuur heeft besloten. Ja, ja. Het bestuur. De alle kudden waar twee honden zijn, wordt er één afgevoerd. Voor andere kudden ben ik niet verantwoordelijk. Nee. Alleen voor de oude. Juist. En nou vraag ik jou, wat is een kudde zonder honden? Niks. Daarom moet de hond blijven. Hangwang en ik zullen hem op onze eigen kosten te eten geven. Niet zo dom bekeken. We moeten dus de overbodige hond laten leven... en jullie geven hem te eten van het voer dat je van de andere hond krijgt. Nee, zo zit het niet. We betalen het voer... voor wat jij de overbodige hond noemt in baar geld. Hoeveel was het ook weer precies? Hang 14 Veertien en zestig stottingie. Per hond per jaar. Daar bemoei jij je eigenlijk mee. He? Kunnen jullie dan niet begrijpen dat het hier niet gaat om een paar honderd lewaars? Het gaat om het principe. Niet om een concrete hond. Eigenlijk gaat het helemaal niet om honden. Het gaat alleen maar om noodzakelijke maatregelen dat tot rationalisering. Die leiden tot bepaalde besluiten. En deze besluiten moeten worden uitgevoerd. Zo liggen de feiten. Ja, ja, ja. Principes en feiten. En waarom moet je trouwens twee honden hebben? Als je er meteen toe kan. Of eigenlijk zelf niet één nodig hebt. Omdat ze blaffen, kameradcontroleur. Omdat ze blaffen? Nou, als je dan zo nodig ondergelofd moet horen... dan zal ik je er gewoon op laten sturen. Wacht, ik zal het gelijk noteren. Je kunt je dan draaien zo vaak als je wilt. Kameraadcontroleur, jij bent een gestudeerd man en je weet een heleboel. Dat geef ik direct toe. Maar één ding kun je toch nog van de oude natio leren... Schapen zijn door alle eeuwen heen honden gewend. Ze moeten een hond om zich heen hebben die tegen ze aanblaft. Alleen dan wijden ze rustig, blijven ze gezond en geven ze goed melk. Want ze weten dat de hond ze beschermt tegen de wolven. Er zijn hier geen wolven meer. Die hebben we uitgeroeid. Dat weet jij. En ik en Hangwang willen dat ook wel geloven. Maar de schapen weten het niet. Die zijn bang zonder honden en daardoor leveren de weiden minder op. Laat de opbrengst van de weiden dan maar aan mij over. Daar heb ik de verantwoording voor. Ik heb trouwens ook gezelschap nodig. Begrijp jij dat niet? Jou is natuurlijk nog nooit een hond achterna gelopen. Jij weet niet wat een hond hier in de bergen betekent. Ik ben een oude man, ik kom bijna nooit in het dorp, het is te ver. Laat je dan pensioneren. De tijd is voorbij dat oude mensen dan moeten ploeteren. Ga uitrusten, man. Bravo. Voor jou is het allemaal dood eenvoudig, hè? Het zou me niks verbazen als jullie vandaag of morgen de herders ook nog gingen schrappen. Dat zou best eens kunnen. Met de vooruitgang van de techniek worden niet alleen de honden, maar ook de herders overbodig. Hoe bedoel je dat? Ga je maar eens mee naar Kachonjoek, hè? Dan kun je onze, onze moderne eens bekijken. zitten met er eropheen. Als de schapen tegen de draad komen, krijgen ze een lichte elektrische schok. En dan lopen ze wel terug. Geen hond, geen herder, geen doedelzakken, geen fluitjes meer. De schapen worden gehoed door elektrische draden. Wel, lang leven de draden. Vinden jullie er nog maar meer uit? Voor mensen bijvoorbeeld. Ga zo maar door. Wij gaan hier door. De tijd, de techniek. Jij lijkt zelf ook wel op zo'n draad. Als je maar even met jou in contact komt, slaan de vonken er al aan. Maar kamerad zo. wat vind je nou toch zo hoog voor een hond? Voor onbenullige kleinigheden? Kleinigheden noem jij dat? Over zo'n kleinigheid zal ik jou eens iets vertellen. Vanwege mevrouw... God hebben de ziel... hebben we destijds toen we nog jong waren gevochten met z'n drieën. Met messen zijn we elkaar te lijf gegaan. En waarom? Ze had kromme benen. De hoofd was te groot en de stem... Nou, als je naar de mijne luistert, hoor je de haren. Maar deze betoverende vrouw had twee kaaltjes in haar wangen. Niet groter dan een speldeknop. En die kleinigheid maakte ons stapel gek. Vanwege die onbenullige kleinigheid... ...draaiden we onderheen. keken we hard diep in de ogen en maakten we haar het hof. Die twee speldenknoppen waren genoeg om niet één leven te vullen. Maar twee. Ja. Zo was het. En wat doet jullie generatie... Alles gladschaven en moderniseren en de kleinigheden schrappen. Omdat jullie zijn jalaarslappen. Nou, nou, jij kan praten. Jammer dat je te ver weg woont om op de contacttafel te komen. Maar ja, dan moet het zijn bij de discussie. Ga bij de pistool maar. Dan komt de mensen schot in de zaak. Hm? Eh, Versta je me niet? Ben jij hier de baas er weg. Hier is het pistool. Welke van de twee ga je doodschieten? Dat blijft mij hetzelfde. Als je dan toch schieten moet... schiet mij dan maar liever dood. Zo moet je liggen aan, vriend. De sluit alleen maar voor de hond, niet voor jou. Ga eens een beetje opzij. Met pikkiekie wel, die daar staat. Nee. Hé! Nee. Haal de andere hond. Nee, waarom nou? De jongen kan beter blijven leven. Ja, ouwe gaat toch gauw dood. Jong, oud. Dat maakt geen verschil. Wat los die hond? Wat er los? Je hond heeft mijn leven gered. De volgende keer redt red, red Sharo je leven. Ik heb lak aan mijn leven. Dan redt hij misschien wel het mijne. Ga je er eindelijk eens opzij denk ik dat ik schieten kan, hè? Nee. Nee, niet schieten. Heb jij mij die duw gegeven, Nacho? Nee. Ik. Zo. Jij. Ja. Ik. Hier, neem je pistool maar terug, hangman. man. Ik ga nu meteen de voorzitter melden dat jij mij met voorbedachte raden... belet hebt om het bestuursbesluit uit te voeren. Ik? Ja, je hebt toch zelf toegegeven dat jij mijn arm hebt weggeduwd? Nee. Ja, arm heb ik weggeduwd. Ik constateer hierbij dat één van jullie mij een zet of zij heeft gegeven en dat allemaal mijn arm heeft weggeduwd. Jullie saboteren allebei het bestuursbesluit. Willen we zien wat dat voor consequenties zijn, kameraden. Vooral van voor jou, dat is zo, als de niet. Een heel interessante positiebepaling als het gaat om het principe van de rationalisatie. Jammer voor je, erg jammer hoor. Nou, we hebben ons redelijk in de nesten gewerkt. Ja, huil maar, Marco, broertje van me. Feitelijk moesten we allemaal huilen. De man die dat geschreven heeft, moet veel geleden hebben. Blaten jullie maar, jongens. De ene blaad, de andere huilt... ...weer een ander jankt. Nou, Nasjo, zeg eens wat. Net, net kon je zo goed je woordje doen. Heel goed zelf, dat moet ik eerlijk zeggen. Als het om mooie woorden gaat... Dan ...kun jij ook best vinden. Dat is dan ook het enige waar ik in staan ben. Dat heb ik zo niet bedoeld. Ach, doe dat maar... toch. Dan weet ik toch beter dat ik het zwarte schaap ben. Hangman wordt ingezet voor winderwerk. God weet waar. Goed ver weg van zijn vrouw. Voor straf. Omdat hij geen rapport heeft opgemaakt over die naar beneden gestorte geit. Ook weer zo'n negatieve positie bepaling. Volgens de partij bezuwe nog Hou nou op met die onzin. Ten slotte horen we toch ook bij de partij. Oh ja? Nou, dan zullen wij meteen de voorzitter rekenschap vragen. En de boekhouder En het hele bestuur. Allemaal aantreden. Ieder op zijn beurt. Hele zootje. Hangwang zal jullie de parade afnemen. Vlug een beetje aantreden. Zeg, Je hebt toch geen zonnesteek gekregen, hè? Wie weet. Er zit dan alles in mijn kop. Wanhoop, angst, pijn. Ik weet dat een van die honden moet sterven. Vandaag nog voor zonsondergang. Want ik verzeker je dat die vent met zijn motorfiets ons voor zonsondergang heeft verraaien. Dan kan je het onderop zeggen. En nou, waar waren we? Oh ja. Ik heb de balade afgenomen. Nou open ik de zitting. Welke van de beide honden moet sterven? Zwaait iedereen? Vanuit, kamerade, doe je woordje. Meld niemand zich? Begrijp het al. Die zijn hoofd buiten de loopgraaf durft te steken... wordt weggeschoten. Geschrapt. Daar ben ik anders nooit bang voor geweest. Hier, kijk maar naar mijn arm. Dat lied teken is van een granaat. Zoveel moed heb ik nooit opgebracht. Ik heb een hele leven in de loopgraaf gelegen. Hoe kon ik ook vertonen met die hangwang? Aan wie? Waarom? Waarvoor? Zodra ik mijn gezicht laat zien, dan zeggen ze: Nee, maar wat een bang. Of, of, je mag wel op die bang van je passen. Heb je ooit zo'n bang gezien? Dan klinkt maar hem kapot. Om het uit van die te spreken. Twee kleine kuiltjes hebben jou gek gemaakt, dat heb je net verteld. Maar mijn vrouw heb je nooit gevraagd. Haar gezicht zit vol met kleine kuiltjes. In de oog heeft ze lichtpuntjes. Die flikkeren en glanzen. Maar niet voor mij, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Als ze wegloopt... dan ik er altijd weer achterna. Hoe slecht onze verhouding ook is. Oh, het is allemaal de schuld van die wang. Vrouwen lopen nooit warm voor het belachelijke... ...maar wel voor het ruwe en het gemeene. Nou, bij mij is niks ruws. Alleen maar iets spotlijks. Als ik waar, drink denk uit de grond, ...dan doe ik mijn ogen dicht om, om dat scheve niet te voorzien. Nou, wat doe, zou ik met het liefst een mes nemen? Dat, dat, dat kunnen de dokters toch voor je doen, als je zo'n hinder... Van... Een hinder? Die verpest die, die mijn hele leven, Hij maakt me kapot. Ik was eigenlijk voor plan om naar Sofia te gaan, en, om het laten opereren. Maar is schaam ik me om je ze te vertellen. Waarom zou ik het niet doen? Als ze hele stukken vet uit je buik kunnen snijden, dan kunnen ze toch ook wel wat aan hiervan doen? Denk je ook niet? Natuurlijk. Ja, zeker. waarom niet? Ik heb er de centen voor. Ik wou je vragen een paar dagen voor me in te vallen. Dan kan ik rustig die nacht met je weg laten waken. Er wel niks van komen. Natuurlijk komt er ook niks van. Daar zal die jeugd met zijn motorfiets wel voor zorgen. Die heeft die tegen me. Misschien heb jij er ook wel enig idee van waarom. Ja, ik geloof het wel En Nou heeft hij een troevenhand om mij erbij te lappen Ongehoorzaamheid aan het bestuur En weet ik wat nog meer Och. Het is nou toch allemaal gauw afgelopen Een grammofoon blaft in het vervolg Een elektrische draad goed de beesten Geen herderstaf meer Geen stok Ja jongens Ja blaten jullie maar Ga je gang Zolang het nog mag Misschien zeggen ze gauw genoeg: blaten mag alleen nog maar als we er voordeel van hebben. Honden hebben we toch ook niet meer nodig en blaffen heeft geen nut meer. Is helemaal niet zo gek wat ik zeg. Bij hun is alles mogelijk. Zeg, ben jij in slaap gevallen? Zeg eens wat. Ik heb al gezegd wat er te zeggen valt. Hebben ze je patronen gegeven ook? Ja. Schiet mijn hond dan maar dood. Ben je dat nou echt? Als ik het er vraag. Nou, vooruit, schiet op. Maar in één keer, hoor. Uh, uh, wat ga jij dan doen? Ik pak mijn fluit en ga spelen, dan hoor ik niks. Ik speel, jij schiet en maak een beetje voort. Hey. Ja Ze zijn weg Alle twee de honden Nee De patronen Heb je... Heb je dan niet raak geschoten? Nee Ik kon het niet Zo En wat gaat er dan nou gebeuren? Ik denk wel dat we een donderbouw krijgen Maar daarna wordt het wel weer mooi weer Domper begint dan. Laat hem het onderen. Wat zou je nou weer komen doen? Dat is een stomme vraag, Nacho. Dat was mooi vuurwerk, zeg. Ik hoorde het wel ik aan kon rijden. Zo, dan is de zaak dus niet in orde. Als je de zaak met de honden bedoelt, die is niet in orde. Wel, verdomme! Dus jullie weigeren het besluit van het bestuur uit te voeren? Zo moet ik dat toch uitleggen, hè? Dan vraag ik het jullie voor de laatste maal. We waren blij dat je opgedonderd was. Waarom kom jij, ben je jij eigenlijk teruggekomen? Ach, hij moest het natuurlijk eventjes schouw bij de voorzitter aangeven. Ik kan gaan en komen wanneer ik wil. En ik kon niet melden wat ik wilde, maar ik jullie geen gegevens van de geven. Vooral jou niet, hangen Wat bedoel je met vooral jou niet? Volgens het besluit van het bestuur gelast ik jou hierbij, liquideer die hond. Welke van de twee? Die van jou, die hond hè. Nu direct? Ja, direct. daar ik bij ben. En dan moet je den villen, zodat ik zijn met bij stuk mee kan nemen naar het bestuur. Ja, huister nou eens, kamerad. Ik heb toch een genoeg geluisterd. ga hangt naar de kei uit. Vooruit hangt ziet schietverdomme. Nog even. Zou het niet beter zijn de ons zijn kop af te snijden? Dan kan je die op een schaal naar het dorp net, uh, net als bij, bij Herodes, weet je wel. Je brutaliteit, hou je maar voor. Je begrijp je dat goed. Je bent de goed. Ja, nou, je poot er thuis. Anders schrik ik je voor je raap. Not sure. Jij bent mijn getuige. Natuurlijk is hij een getuige. Wat zeg ik getuige? Je rechter is hij meteen ook. En ik ben de officier van justitie. En jij... Bent de beklagen. En nou blijf je dood stilstaan, anders haal ik de trekker over. En dat meen ik, kameraad? Ja, maar luister dan, maar eens, hang bang. Ja, het is jouw beurt om te luisteren. Wisseling van ploegen snap je wel? Stil! Stil, zou jij niet ik zeggen, jij bent het trouw. Rij twee hebben een oude rekening te verheffen. Die gaat alleen hem en mij aan. En de coöperatie u. Heel persoonlijke zaak. En nou weg bij die deur. Even hey, weg in en schiet. Wat? Wat wil je nou van me? We moeten beginnen, maar verder weg aan de deur. Top, in die hoek daar. Goed zo, en jij blijft zitten, Nathjoe. De getuigen en officieren justitie mogen zitten. de? klaagde. Ik blijf staan. Hier zeg je je toch wel wat je doet, hij. Nou en of. Ik stel nou de vragen en jij antwoordt. Waarom heb je ons van de zomer ja. gedwongen de schapen naar de wei op de berghelling te drijven? Om ze daar te laten weiden, natuurlijk. Maar je wist toch goed dat het terrein veel te droog was voor de schapen? Ja, maar het transport van de melk werd veel eenvoudiger door. De opbrengst van de melk daalde vanwege die veel te droge wei met meer dan de helft. Dat was toch zo, Renatio? Ja, zeker, ja. En, kameraad, hoeveel zijn we er door die maatregelen van jou op achteruit gegaan? Ik, ik, ik, ik heb die getallen toch niet precies in mijn hoofd. Maar je hebt waarschijnlijk nog wel in je hoofd wat je in je rapport aan het bestuur hebt geschreven. Zoiets van wegens de te gebrekkig toezicht van de hoeders, enzovoort, enzovoort. Hoeveel honden hadden we kunnen voeren van het geld dat bij ingeschoten is? Reken dat eens uit. Nee, Meneer 1400 liter. Nee, maar kijk net nog eens, je hebt het getal dus toch in je hoofd. 1400 liter was het tekort op de begroting. Tegen hoeveel per liter? 15 stotinki. Ach, verkoop jij de melk voor 15 stotinki? Persoonlijk verkoop ik helemaal niks. Oh nee? Nee. Ook geen kaas? Meneer was dat ook alweer? In de herfst niet? Uh, dat was alleen maar om om de volopgangers een plezier te doen. Ach, je meent het. En wie waren dat dan wel? Nou, vooruit zeg op. Nou, de directeur van het, van het drankdepot bijvoorbeeld... die uh, had ons met de zomerfeesten voor een prikje bier geleefd. Je hoort het, Nacho. En hoeveel beter zelf beter van geworden? Zeg op, of ik maak je koud. Een, een paar flessen dag, ja. Nou, nou ja, goed, een, een hele kist. Die heeft hij heeft me zomaar gestuurd. Ik heb er niet om gevraagd. De beheerder van dat vakantiehuis wachtte me, zet hem zo, zo'n manier... had ik dan soms de dus stoel moeten zijn om hem terug te sturen. En trouwens, wie heeft er niet van gedronken? De voorzitter, de boekhouder En mijn vrouw? Niet? Die flessen bij me thuis zijn toch ook van het partijtje? hè? Huh? Geef antwoord, man. Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? De waarheid. Alleen maar de waarheid. Wat moet dat? Wat ben je gek geworden? Doet dat pistool voor mijn gezicht weg. Heb je me daarom zonder die afgelopen gestuurd? Als je dat weten wilt. Ja, daarom. En hoe vaak ben jij... Maar nee, ik gesprongen. Huh? Ik hoefde helemaal niet te springen. Je hebt het wagenveed van open gezet. ik een behoorlijk aangemoet. Kijk, gewoon vuilvies. Aan de lang beheers, ja. Ja. Ik zal wel leeg. Ja. Zo. Nou heb ik het vies toch. Nou is het mijn beurt. Terug jij. Ga om in de hoog, hè. Blijf waar je met Matjo. Dan spaar ik het je ook aan. Dan zal ik jou eens laten zien, de getestreerde ram. Wat het betekent om een ambtenaar met meel te draaien. Dit ondermaatse schaap kan met zijn vrouw niet klaren. En nou probeert die meid erbij te lappen. liever dat wijf voor jou in het gedeel. Waar val je mij aan? Verlieven bij je wijf. Maar dat lukt je niet, hè. Kom, scheef, hangsmoel. Je zult er van lust als je het aan het bak indraaien. Eerst werk weigeren dan sabotage en een poging tot moord als meer dan genoeg. Lest aan. Heeft... Heeft ze dat van me gezegd? Van het ondermaatse schaap? Inderdaad. En als je nou mee wilt weten, dan kun je het horen krijgen. Maar onder vier over. Ga naar buiten, Nacho. Ja, Nacho, als je wilt naar buiten. Ik heb geen meer nodig. Nou. Al... Ga maar op. Ga daar. tegen die zakken staan. En als je je verroert, schiet ik. Zo. Daar we dan. Je stinkt. heb je gezegd. Je was je niet genoeg en je scheert je ook niet. Je stinkt naar schapen en je prikt. En dat bij zo'n zachte, liefhebbende vrouw. Zo'n vrouw verlangt naar een man. Een echte man wel te verstaan. Hoor je niet? Maar, maar ik moet jou wat zeggen. Hou je handen thuis, dan misschien. Dat pistool is niet geladen. Kijk, hier zijn de patronen. Ik heb ze met mijn zak gestopt, dat leek me beter. Maar ik heb een dollop. En een flink ook, zie je wel? Daarmee kan ik je natuurlijk de was door je hart steken. Kijk maar niet naar die deur, voor je erbij bent... dan heb ik die dolk in je rug gestoken. Zo. En laten we nou ons gesprek maar eens voortzetten... waar waren we ook alweer gebleven? Oh ja! Bij die zachte, liefhebbende vrouw... die een echte man moest hebben. Laat dan maar eens zien dat je zonder pistool een echte man bent. Oh, dat kereltje, je lippen trillen... en je mond is zo slappig als een vader geworden. Kom net, je bent toch een echte man? Wat zou jij nou doen als ik werkelijk probeerde die dolk in je lijf te steken? Ik je nou maar een pistool, hè? Nou, vrouw, dit zal goed op je zijn. De rij die patronen. Laat je pistool maar. Vooruit dan. <laughs> nou, bravo. Bravo. Nou kun je schieten. Je moet niet zo laag richten. Voor een kogel in de napel voel ik niet zoveel. veel. Hier, kijk dan. Hier, hier, De hier, blote borst, hè? Schiet dan. Motorkraai. Bange geleden scheidert. Let ik met je bent. Geparafumeerde oh, meneer meneer de robot. Je kunt niet eens een pistool in je poten vasthouden. Kijk hem nou zo'n bij voor die grote, flinke kerel, voor dat kleine, kromme mannetje. Ik zou je als een luis kunnen doodrukken, maar ik heb je nodig. In de eerste plaats zul je mij helpen de honden te redden. En in de tweede plaats ga je me inderdaad in lang niet gewassen beenwintels naar mijn vrouw brengen... met de boodschap dat ze morgen klaar moeten zijn. Piek fijn gewassen en gestreken. Heb je dat goed begrepen? Oh, nee, la, laat ook maar. Laat erop, kerel, ik heb je hier nodig. En nog goed aan bestuur, hoor? We zullen elkaar wel gauw terugzien. En vergeet vooral niet een mooi rapport in elkaar te draaien over alles. Over alles! Nou, nou, nou, nou, nou. Dat was maar wat. Een mens staat altijd weer voor verrassingen in het leven. Nou ben jij dus toch uit je loopgraaf gekropen. En hoe? Och. Weet je maar zo ging hem alweer zelf. Net of ik niet bij was. Ik had niet eens de eerste tijd op hang te zijn. Ik hoeft tegen zelf te zeggen. Zet hem op hangwang. Geef hem wat katoen. Gek eigenlijk, hè. Maar dan moet je eens goed aan maar luisteren Natjo. Geen mens hoeft zich in zijn loopgraaf te verstoppen. Niemand. Alleen maar omdat hij bang is geen brood op de plank te hebben. Wat ga jij nou met je vrouw doen? Ik laat mijn man niet opereren. De honden hou ik zo van. Het is maar de vraag hoe lang we nog handen hebben. Dan moeten ze redden. Zo net zei je toch dat wij ook nog bij de partij horen. En zou de partij nog niet machtig genoeg zijn om ze te redden? Wanneer is er weer vergadering? Vanavond. Daar moet ik dan beslist bij zijn. En waar we dat hele stuk alleen lopen? En mij je achterlaten om een bom te likken? Nee, nee, daar komt niks van in. Ik ben al zo ver gegaan, daar kan er wel meer bij. Toch tijd dat die lelijke hangman ook eens wat durft te zeggen. Aantreden. Allemaal. Eén voor één. Boekhouder, beetje naar voren. Buik intrekken. Voorzitter, beetje minder links. Ja, ga maar gerust eens de gewone mensen instaan. En jij, controleur. Nou ja, jij bent helemaal op de hoogte, hè. En als je er niet bent, dan kun je van mij bij de duivel lopen. Nacho. Present. Ja. Van jou verlang ik maar één ding, Nacho. Je moet alles vertellen over die kuiltjes in de wangen van je vrouw. Over al die kleine genen. weet je wel? Zeg tegen ze... Kameraden... Draden... Zeg maar draden. Maar de mens... Kameraden... De, de mens... Ik kan die woorden niet zo goed vinden, Natjo. Maar jou lukt het vast wel. Ik probeer ze te laten begrijpen waarom het gaat... Misschien denk ik het wel tot hun door. Jij hebt besloten in de Eerste Oorlog gevochten... en in de Tweede heb je partizanen verborgen gehouden. Op jou kunnen ze niet kwaad worden. Door jou kunnen ze zich niet beledigd voelen. Kwaad worden, beledigd voelen, man. Ik ga niet naar een naaikrans van werven. Begrijp me nou niet verkeerd. Ik bedoel, dat ze naar jou beslist zullen luisteren. Zeker omdat ik eens in de vijf jaar naar beneden kom. Maar ja, luisteren zullen ze zeker wel. Zullen ze? Dat moeten ze. Maar eenvoudig zal het niet zijn. In elk geval moeten we nou gaan, Natjo. Neem je mantel en je stok. Hier van binnen in mijn borst, gloeit het en het brandt het. Ja, laten we gaan. Maar de schapen... We geven ze vers hooi en doen de deuren van de stal op slot. De honden passen wel op zo. Als de honden eens wisten waarom we naar het dorp gaan, hè. Ze zouden de mannen van onze laars likken. Zo is het, hangwa. Maar ze weten het gelukkig al niet. De honden door Nikolai Geithoff. Vertaling Rob Gerards. Rolverdeling Nacho Johan Tesla. Hangwang Hans Veerman. Controleur Jan Borkes. Technische realisatie weer Gertenbach. Assistentie Bram Hengeveld. Regie Harry Bronk.